Die kunnen ze gebruiken als ze op latere leeftijd nog een kind willen. Dat meldt het ziekenhuis in het weekblad Vrij Nederland. Dankzij een nieuwe techniek, die vitrificatie wordt genoemd, kunnen eicellen sinds kort worden ingevroren. Het is voor het eerst dat in Nederland eicellen om niet-medische redenen bewaard blijven. Om voor het invriezen van eicellen in aanmerking te komen, mogen vrouwen niet ouder zijn dan ongeveer 40 jaar. Als een vrouw op latere leeftijd een kind wil, wordt haar eicel in het lab bevrucht en teruggeplaatst. Bij vrouwen ouder dan 50 worden geen eicellen meer teruggeplaatst. De Keniaanse douane heeft meer dan 300 kilo aan ivoren, slachtanden en horens van neushoorns in beslag genomen. Omdat er nog bloed aan zat is de douane ervan overtuigd dat de dieren recent zijn geslacht. De vlucht met de smokkelwaar kwam uit Mozambique en was op weg naar Thailand en Laos. De handel in olifanten ivoor en hoorns van zwarte neushoorns is verboden sinds 1989. Maar sommige landen doen er weinig aan om het verbod te handhaven. De zwarte neushoorn is bijna uitgestorven. In het zuiden van Afrika leven er nog zo'n 3500. In de jaren 70 waren dat er nog 65.000. Keramisch bedrijf Sphinx gaat na 175 jaar weg uit Maastricht. De productie van Sanitair wordt verplaatst naar Zweden. Ruim 100 productiemedewerkers raken waarschijnlijk hun baan kwijt. FNV Bondgenoten is verbijsterd over het vertrek en zegt dat de bonden en de gemeente Maastricht zijn belazerd. Volgens FNV Bondgenoten wist Sphinx al bij de bouw van een nieuwe fabriek ruim twee jaar geleden dat die nooit winstgevend kon worden. Ook de gemeente Maastricht is teleurgesteld. Het weer. Vanavond en vannacht nog een enkele lokale bui. Morgen meer zon en 21 tot 25 graden. Met in het noorden kans op een bui. Daarna eerst warm en zonnig. Vanaf vrijdag minder warm en regen. Dit was het NOE. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort, En zomerhits is de zomer van ZFM met, met nu de halning van ZFM Jazz Now it's a Tuesday night The kids are sleeping tight But they're swingin' down at 10th and Main The city streets are bare, nobody anywhere But they're swingin' down at 10th and Main Well, when the big man sits down to play piano Ain't nobody feeling anything I'm gonna grab my axe and I'll be making tracks where they're swinging down at San Main swing it. Oh, <laughs> You know he's paid his babies do when you hear him swinging down at and telling me he's bound to make you cry when you let those fingers fly when he's swinging down at ten. Them me yeah, he's a good man. Oh, he's kind and gracious. And he's glad to let you share the stage, but you bellow. Hold on tight cause the jam is hot tonight when they're swingin' down and tellin' me. Oh, yeah, yeah, me yeah, it yeah, is swingin' down and tellin' me it is swingin' down and tellin' me Uh, het swingende geluid van Curtis Tiggers van zijn CD Secret Heart. Eigenlijk zou ik het u wel toe willen schrijven. Ja, ik doe het niet hoor, maar koop deze CD, want het is een fantastische CD. Dit stuk heette trouwens Swinging Down at 10th Main. Ja, daar zou je toch wel uh, een beetje over struikelen. Uh, ik heb het al eens vaker gezegd, hij wordt natuurlijk begeleid door Larry Golding's piano. Fantastische pianist. John Clayton Bass en Jeff Hamilton drums. En Anthony Wilson op gitaar. Goed. Uh, we gaan verder dit tweede uur. Nogmaals of nogmaals. Eigenlijk welkom voor de eerste keer weer. Dit tweede uur namens David Habicht. Techniek en Ronde Witwinter. Presentatie. We gaan verder met Gardinoor. Met het nummer Lobster for Love. transmission check check come on <gasps> transmission let's do it Ja, mijn naamgenoot David Sanborn met Stony Longsom. Hij speelt blijkbaar, uh, komt hij aankomende Noord-Sea Jazz? Uh, gaat hij optreden? Noord-Sea Jazz in aankomende juli, 10, 11 en 12 juli. Klopt, David. Dan gaan we hem zien. Ja, ja. Nou ja, het klinkt in ieder geval uh, behoorlijk swingend, moet ik zeggen. Ja, wat misschien ook wel heel swingend uh, klinkt is. Uh, de good oude Lou Rose met Moon Glows. Oh. Good old Ray Charles met You Don't Know Me. En daarvoor hoorde u natuurlijk uh, Lou Rolls met uh, Moonglow. Goed, um, ik heb net al een stuk gedraaid van uh, de CD Sex and Jazz van Gaudi En ja, David en ik zijn daar best wel uh, uh, fans van eigenlijk, hè, David. Ja, dat kun je wel stellen. Dus uh, we gaan daar gewoon... Uh, nog een nummer van draaien. I'm You're everything to me Just grab a hold Ja, Marvin, Marvin Gaye, hoorde u echt op dit nummer? Hoe ze het hebben gedaan, weet ik niet. Maar ik heb het al eens eerder gezegd, Cardinor. Nederlandse productie, onwaarschijnlijk mooi. Echt uh, prachtig gemaakt. Met hele aanstekelijke nummers. We gaan door. Oerimpressie van uh, Barney Kessel, gitaar natuurlijk, Ray Brown op bas en Shelly Man op drums. De Pole winners. Fantastische CD. Opname trouwens uit uh, 12 juli 1975 alweer. We gaan verder. Let me see what spring is like on Jupiter. Bye. Ja, Nova, uh, let me show you. zullen ook uh, te zien zijn op het aankomende Noordzee Jazz Festival. Ja, ze dus laten tegenwoordig ook maar van alles toe, hè, David. Hè? Zelfs als een ja, groep als, als ja. Jazzanova. <laughs> Heeft het dan wel iets met jazz te maken, vraag ik me af. Maar dat vragen we ons natuurlijk al een hele tijd af. Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die zich afvragen of Cardinor wel bij de jazz hoort. Nou, dat vinden wij eigenlijk van wel. Dat is de nieuwe jazz. Ja. Uh, waar ze in Japan heel veel aandacht aan besteden uh, met betrekking tot die jazz. Dat is dat spellen die uitgebracht worden uh, voorzien zijn met werkelijk prachtige jazzstukken. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, uit het spel Phoenix Ride 3. Ja, game mensen die zullen dat ongetwijfeld kennen. Maar de jazz mensen zijn denk ik wel blij met The Fragrance of Dark Coffee. Ja luisteraars, het tweede uur zit er alweer bijna op. Uh, wij hopen, David Habich, techniek natuurlijk, en ikzelf, zei de gek, dat u genoten hebt van uh, deze paar uur met jazz. We gaan eruit met You'll Be So Nice To Come Home To van Jim Hall, een opname uit 1975. En daarbij zijn ook aanwezig Chad Baker, trompet; Paul Desmond, sax; Roland Hanna, Piano en Ron Carter... Bas met Steve Gaddo drums toch niet de minste veel plezier ermee en graag tot de volgende keer